Op aarde zijn Yukio, Aileen en David tijdens een modeshow met de politieluchtvlot weggebracht. Ze hopen verder ongestoord naar de baby Floris te kunnen zoeken. Die baby zou zich bij een van de vele zoutvolken kunnen bevinden. Dat zijn stammen die zich gespecialiseerd hebben in het schoonmaken van de gigantische stadgrote destillatieketels waaruit de Sahara bevloeid wordt. Tijdens een bezoek aan zo'n waterfabriek krijgen ze een vage tip. Maar je hoort natuurlijk geruchten. Zoals die papierfiguur het hier zo moeilijk zei. Maar geruchten is geen weten. Nee. Dat vind jij ook politiefiguren? Ja. Goed. Hou dat in het oog. Die geruchten hebben te maken met de toepers. Het toepvolk zo gezegd. Daar hebben ze een of andere moeilijkheid met een kind. Ik weet niet hoe oud dat kind is. Ik weet niet wat die moeilijkheid inhoudt. Alleen dat het met een kind te maken had. Hetzelfde bezoek aan de waterfabriek brengt de bende van het Zwarte Plateau weer op hun spoor terug. Oorzaak is Yukio's ijdelheid. Beet, 14! Beet! Het onwaarschijnlijke is gebeurd. Er kwam een positief rapport binnen. Ja, kolonel. Kurisawa is gesignaleerd. In een waterfabriek die werd ontzout, herkende een van onze agenten hem aan zijn oorplaten. De amethyste oorplaten met platina inleg, die hij op mars kreeg. Bij het toepvolk aangekomen ontdekken Yukio en Eileen intussen dat niemand hen antwoord wil geven. Eerst moet de absolute heerser, de oppertoep, daarvoor toestemming geven. Ze proberen een audiëntie. Ja, loop jullie eens door. We vinden het om even de tijd te hebben. Daar op die droom. Dat is een kind. Ontvaltuidelijk wijze was zij de wederrest van de laatste toepronde. Oh. Iets leuks, oppertoep? Gauw, gauw, ik ben veel te opper om lang te wachten. Kijk, kijk, lekker. Wat idioot, slecht. <middels> en wat zie jij er idioot uit, afsluitsel? <middels> je hebt wel net zulke stomme hangwangen als een haan, maar kan je helemaal niet. <middels> ik ben blij dat ik de oppertoep een plezier heb kunnen doen. Nog nooit, nooit, nog helemaal nooit heb ik zo'n stomme hanen nog gezien. Ik <middels> heb in verschrikkelijk ontzettend aan. Het is dat is dat dik hè, afsluitsel? Het zijn gasten, heersenoppertoop. Hé, hey, is het niet ontzettend zwaar om daarmee rond te lopen? Ja, je bent eraan. En als ik mijn vinger in je steek, gaat die helemaal in je vet, hè? Tot onderaan. Oh, jawel. Dat wil ik proberen. Oh, zal ik een heel op zullen door Rotterdam geven? David, laat dat. Ze reageert hier. Ik bedoel, we zijn van haar afhankelijk. Ja hoor, mijn hele vinger en een stukje van mijn hand. Kijk eens hier, afsluitsel. In de buikzak mijn hele oh, hand weg. Je moet me niet. Doe niet of ik een kind ben, vetzak. Ik ben de heersende oppertoep. Afsluitsel. Ja, heersende oppertoep. Draag me naar mijn troon. Ik heb geen zin om te lopen. Ja, heersende Ik Ben je -lugger. Zeg, vette. Jij zou eigenlijk ook een goede afsluitsel kunnen zijn. Hij was ook zo dik. Niet zo vet als jij, hoor. En, en kijk eens hoe mager ik hem heb gekregen. Nieuwe zo, maar worden. Dan moet u eerst vanavond de laatste toebronnen, weer de heersende oppertoep. Verbonden? Heersende. Verboden. Had ik nog niet verboden om daarover in mijn tent te praten? Nee, heersende. Het is verboden, verboden. Horen jullie het? is verboden om daarover te praten. Wij kwamen hier niet om een taboe te overtreden, heersende oppertoep. We hebben alleen een simpele, makkelijk te beantwoorden vraag. Wacht jij eens even. Dat hoort met de audiëntie. En de audiëntie is nog niet begonnen. Pardon, heersende oppertoep, ik dacht nu we zo aan het praten zijn. Ik eigenlijk. vind de audiënties vervelend en ik heb zelf regels bedacht om audiënties grappig te krijgen. Hele leuke regels en je moet het doen, je moet het doen, anders zet ik niks. Dan oh, <laughs> moet ik misschien wel zo heel verschrikkelijk ontzettend te wippen. Als u even meeloopt naar deze ton hier. Hm? Ja, als sluit ze, wijzen wat ze doen moeten. Ik ga niet voor ze staan. Ik wil nog te zien. <laughs> de gang van de audiëntie is als volgt vastgesteld: na de begroeting van de oppertoek, zojuist geschied. Buigt u zich over deze tand? Lee, hij zit vol slangen. Heel verschrikkelijk ontzettend enge slangen. Stop met dat stop, Ja, maar het kriot heel verschrikkelijk ontzettend ze glimmen allemaal over elkaar. Het zijn geen slangen, David. Het, het, het zijn levende alen. Het zijn soort vissen zijn het. zijn ze? Zeg het ze, afsluitend, ze, Zeg het ze. U neemt elk een aal in de hand. Nee. O, Die aal houdt u stevig vast, hoezeer het beest ook kronkelt om weg te komen. Zolang u erin slaagt uw aal in bedwang te houden, kan de audiëntie doorgaan. Echter, zodra u het dier laat glippen, is de audiëntie geëindigd. <laughs> dat is ze nooit, dat zie ik zo. Vooral de snappen jongen niet. Het is wel heel verschrikkelijk, als ze het rotkind. David, in de kan doe het voor je broertje. Ik, ik, ik wou, ik wou dat ze van de versierde stoel afduwen. U hebt ja. al de procedure begrepen? Ja. Het is heel verschrikkelijk, ze het En hey, durf je durft niet, zie je dat afsluit nou, dames, dames, natuurlijk kan je het. het is gewoon een vis. Ik durf je, je, wel. Ik durf juist heel verschillend. Ik ontzettend veel. Bent u klaar? Wacht eens. Die vetten, die is zo vet. Die telt verdwenen. Oh, kind. Die moet je elke handen nemen. Ik pak ze al. Oh, oh God. Dat zijn ze glibberig. Dat was ik helemaal vergeten. Oh. Zorg dat u er eerst een goed greep op hebt. Niet te snel optillen. Nee. Als ze in de ton wegglept, dan stelt dat niet. Ik Kan je verboden te luisteren, Applaus. Ja wel, heer zijn op en toe. Ik heb ze. Ja. ja, ik heb ze. Ja. ja ik ook. Ja. Nou, ja, probeer nou. het nou daar. Oh, oh, oh, ik, hou hem niet. Oh, als die anderen zich nog maar rustig houden. Ja, ze zijn echt, ze zijn echt heel verschrikkelijk in het Kring ja, kronkelt als een bezeten. Jij kunt de oh. mensen nog overpakken. Oh, hier jij, ja, hier jij. Uh. Schiet op, nou daarom weet iedereen hoe het is. Ik oh, oh. moet je blijven leven. Uh. Ik denk er aan. Die ik ik... Ik mogen ze niet vengrijpen. Ik heb er ik heb er een. Ik, ik, ik heb hem echt heel beschikbaar. Ik heb... ik heb... de de, op Onze is, een heb hem Ik heb hem. en die hand. Ik heb de een. Heerste, Onze vraag is eenvoudig. O, hoe is dat? Likberig. Pak hem dan. Pak hem Ik heb hem. Ik zijn op zoek naar ons. Oh, ik heb hem. Ik hem. Ik heb hem alleen Onze baby is er bij u voor misschien overwakken. O, is ja. er bij u volk Onverwacht. De papa, eh, eh, ik mean, Papa, Ik heb hem los. Ik heb hem los. Ik heb Ik heb hem los. Ik heb hem los. Ik heb hem los. Ik heb hem los. Ik heb hem los. los. Ik heb hem los. Ik ons hem los. Ik ons. hem Zeg Ik heb hem los. Ik Zeg, mijn... <laughs> zeg Ik ik probeer het nog maar eens, ik zeg lekker niks! <tie> ik, ik, ik kon er echt heel verschrikkelijk ontzettend niks aan doen. Nee. Nee, dit kan niet, ik bedoel, dit is Hoe het ook zij, dat is Het is niet in strijd met ons gebruiken. De oppertoep regeert absoluut. En we zijn verplicht alles te doen wat hij of zij beveelt. Zolang het maar geen dood of verbinking tot gevolg En als zodanig zijn onze wetten duizendmaal beter dan die van de oude staten... waar men nog levens op nahield die zich in doden en verminken oefenden. Wat ja, Tombo's soldaten niet heel verschrikkelijk ontzettend lange taferschap. Drie maanden duurt de toekronde. En in die drie maanden kaart ons hele volk mee. Vanavond in de zilveren tent vindt de laatste ronde plaats. Dan spelen de twaalf winnaars uit ons volk... ...samen met de heersende oppertoep tegen elkaar. Twee groepen van vier, één van vijf en daaruit de winnaars. En vanavond wordt beslist of de rampzalige regering van dit kind wordt voortgezet... ...of dat wij een nieuwe oppertoep krijgen... ...met haar of zijn eigenaardigheden. En zij... ...zij is vandaag nog moeilijker dan anders... U merkte toch zo even dat ze niet eens meer aan de wedstrijd van vanavond zijn geworden? Ja, de waanzin, de waanzin. te vinden van Floris van zoiets afhankelijk moet zijn. Ik heb het u gezegd, een audiëntie is niet makkelijk, zei ik. Ja, zei ik dat niet? U zei het, ja. Een regeert absoluut, vertelde ik. Ja, vertelde ik dat niet. U nu. vertelde het. Ja, maar u waarschuwde ons helemaal niet. Het brengt soms moeilijkheden met zich mee, waarschuwde ik. Ja, waarschuwde u niet? U waarschuwde maar ons, ja. Die waarschuwt ons helemaal niet voor zo'n zo heel verschrikkelijk ontzettende trot. Zou helemaal niemand helpen, nooit! Het kan hij heel verschrikkelijk ontzettend niks schelen wat er met Floris gebeurt. Zolang zij maar een heel verschrikkelijk ontzettend de rotgrappen eruit halen. dat stop, Niet staan, Joki, <laughs> Ik vind slangen heel verschrikkelijk ontzettend. Ook al zij dat bij heel verschrikkelijk ontzettend, vieze vissen? Stop zeg ik, stop daarmee! Stop, stop! Ik ben heel verschrikkelijk ontzettend bang voor slangen! Een gloeiende, ik. ik, ik, ik Waarom wacht u niet één dag? Dat kan niet! Vanavond vindt de laatste toeverronde plaats. Als dat kind Jaastoe met kaarten verliest. Daar geeft hij morgen een andere op. Over zegt dagen hoor ik op Ganymedes voor de rechtbank te verschijnen. We moeten het voor die tijd vinden. Daarom elk uur telt. En ik kan niet spreken. Ze heeft het geven van inlichtingen aan buitenstaanders verboden. Het enige wat in mijn macht ligt is het arrangeren van een nieuwe audiënt. Ja, dat maakt niks uit. Die heel verschillende concerten, de tunnel die ook ook niet open. David, David, ga Jullie verprinsen je tijd zo heel verschrikkelijk. concerten. Wel geloen je? je nou jij zo heel verschrikkelijk concerten bent. Tijzen! Jullie zijn heel allemaal ik ons in de stomme trut allemaal! Allemaal! Ja, Yukio. Als jij niet had gemet, had ik het gedaan zou dan het eerste kind geweest zijn dat ik in 175 jaar geslagen had. Eileen, ik wil Floris vinden. Ik ben verplicht Floris te vinden. Maar ik wil hem daarbij niet verliezen. Nee. Ik bedoel, Aileen, dit was verkeerd. Ach, je bent niet gewend aan verliezen, Yukio. Je hebt te vaak gewonnen. Gewonnen? Wat heb ik in godsnaam gewonnen? Anderhalve kolom in en de encyclopedie. Ik, ik heb er geen letter in. Jij kreeg 43 kinderen. Oh, oh je god. Oh, Het Spijt me dat het niet gaan. U bent tenslotte onze gast. Hm. Ja. Vind je dat zoveel? Hm? Te veel soms. Durf jij je daarover een oordeel aan te matigen? Jij, jij die schaamteloos staat te kronkelen voor, voor, voor, voor een snotaap. Weet jij hoeveel kinderen ik had in die 177 jaar dat ik nou leef? Ik moet u erop wijzen dat alleen de heersende oppertoe recht heeft mij te beledigen. En ik ben niet van plan mij door een ander iets te laten welgevallen. Oh, en wat uw eigenlijke vraag betreft, hoe rhetorisch die ook klinkt, nee. Ik weet niet hoeveel kinderen u had in die 177 jaar en dat interesseert mij ook. Eén, één zoon. Twee... En de baby, ja, ja, Eileen, natuurlijk. En de baby, hè? Onze baby. Ja. Ik zal zien wat ik bij de oppertoep voor u bereiken kan. Werken kan een levenslange keurt zijn, Eileen. Toen ik begon, stroomden ideeën en theorieën naar me toe. Er was zoveel materiaal verzameld, zoveel gegevens lagen klaar. Ik hoefde ze maar op te rapen en te schudden, en nieuwe uitgangspunten vormden zich onmiddellijk. Zo gemakkelijk ging het dat ik niet begreep waarom ik de eerste was die bepaalde conclusies trok. Ik werkte, ik had mijn verhoudingen, maar ik beschermde mijn roes. Kinderen? Ach, in een volgend leven. En dan weer, na een volgende verjonging, of uh, dat komt wel, of een volgende maan, of ja. langheid. Tot die keer, die keer toen de vrouw bij me wegging, waarmee ik samen in een koepel woonde. Een kleine koepel, 22 mensen. Ze verliet me, hoewel ze in verwachting was. Ja. Eigenlijk net nadat ik het me realiseerde. Ik, ik bedoel, ze had het me tevoren natuurlijk wel verteld. Maar juist toen het werkelijk tot me doordrong, vertrok ze. Op mijn verjaardag. 28 mei 2137. Mm -hmm. Zij werd een van de eerste kolonisten van Triton. Ik heb nooit geweten of die baby eigenlijk mijn kind was. Nooit gehoord wanneer het geboren is. Of het een jongetje was. Of een meisje. Begrijp jij, Lien? Het was zo eenvoudig om het van me af te schuiven. Het interplanetair neurofysiologisch collectief was net in oprichting in die tijd. Voor mij een brandnieuw terrein. Maar het maakte me toch nog meer kopschuw. Mijn kinderen, dat was niet voor mij. Nee. Bij mijn laatste vrouw leek alles te veranderen. Ze was al een tijd op Ganymedes. In haar tweede ring trok ze rond van koepel tot koepel, ongebonden. Het leek of alles goed ging. Ik kan me niet herinneren dat het ooit beter is geweest... samen met iemand te zijn en toch goed in de koepel te passen. Alles leek zo perfect, zo in balans met de tijd die ik aan mijn werk kon besteden. En dit keer waren er geen uitlopende vergaderingen van interdisciplinaire groepsprojecten. Nee, alleen mijn werk en zij. Hmm. Toch, toch zat er kennelijk in dat schijnbare ideale evenwicht iets fout. Na het eerste kind, na David, wilde ze geen tweede. Had dat me moeten waarschuwen? Ik kreeg het pas in de gaten toen ze lege flessen ging verstoppen. Later verstopte ze ze niet eens meer. Ik bedoel, het, het is een verschrikkelijk belegen vraag. Maar begrijp jij het, Aileen? Ja, Yukio. Ik begrijp het nog altijd goed. We hebben het er zo vaak over gehad. Is het niet ontzettend vaak? Ja. Ik zou kunnen uitrekenen hoe vaak. Het is een koud kunstje om tot een gemiddelde doe te komen. Doe het maar niet, doe het maar niet, Yukio. Nee, nee. Yukio. Ondanks dat ik je begrijp... Ik hou van je. Ik wil David niet verliezen. Ik wil jou niet verliezen. Is het niet heel verschrikkelijk om te oh, jo. Ik hou van je. Een heel verschrikkelijk mooie stek. Van een bloemenkrans vast. Niet van zo'n uh, zo heel verschrikkelijk ontzettend saaie groene. Nee. En een heel verschrikkelijk ontzettend mooi flesje. Voedingsflesje voor de krans, tijdens op de modeshow. Manja is er vast. Heel verschrikkelijk ontzettend blij mee. Manja wel. Manja is tenminste aardig. Die heel verschrikkelijk ontzettend de oppertoek. Die weet niet eens wat aardig is. Van hm. Arlene. Die is heel verschrikkelijk ontzettend stom. Eh, uh, vader uh, die is nog heel verschrikkelijk ontzettend veel stommer. Dat trucje dit zal ons nooit helpen, die rotzak met de slangenvissen. vissen. Rotzak, rotzak, rotzak met je slangenvissen. De heel verschrikkelijk ontzettend gemene rotzak. En je reageert helemaal niet volgens batonbo. Dat ga ik doen. Ik ga heel verschrikkelijk ontzettend lekker mijn lessen over zoals ik afdraaien. Op het televisieapparaat dat ik van hier inspecteur heb gekregen. O, zo. Maar en mijn vader, maar heel verschrikkelijk komt zitten stom achter dat trutkind aanlopen. Ik zorg tenminste dat ik verstandig word. Batombo en O'Donoghuees. Twee tegenpolen. Twee tegenpolen? Waarom zijn ze nou tegenpolen? Alle planeten en de maanden die hebben toch Noord- en Zuidpolen als magneten? Wanneer wij hoe over de verschillingen tussen Batombo en O'Donoghuees spreken... kan niemand eronderuit het persoonlijke in de vijandschap te signaleren. Voegt O'Donoghuees zich bij een gezelschap waar Batombo al aanwezig is... Dan valt er een stilte. Hm? Batombo vindt opeens zijn koffie te bitter. En Odonius smaakt de whisky niet meer. De irritatie is er onmiddellijk. Wat leuk. Batombo en Odonius hebben domweg een hekel aan elkaar. Het is ook heel verschrikkelijk op de stomp van die O'donius. Hebben een hekel aan elkaar. Hadden een hekel aan elkaar is misschien beter geformuleerd. Batombo immers is er niet meer. Oh. Na zijn laatste korte geschrift, Het gewicht van de roem, verklaarde hij zijn filosofische taak voor geëindigd. Hij vroeg permissie aan de interplanetaire regering en hij kreeg die ook voor een algehele verbouwing van zijn uiterlijk. Hij wilde een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, een nieuw begin voor zichzelf, zowel als een van zijn persoon losgemaakte verdere ontwikkeling van zijn stelsel, het ultimisme. ultimisme. Hoe bartonder hoor in die nieuwe identiteit uitziet, waar hij zich bevindt, het is een goed bewaard geheim. Er wordt beweerd, en er zijn aanwijzingen die het lijken te bevestigen... ...dat hij zich heeft ingescheept op de vloot kunstmatige manen, ...die nu al jaren op weg is naar het volgende zonnestelsel. Het is echter even goed mogelijk dat die geruchten opzettelijk verspreid zijn. Batombo kan de reiziger Japaner wel zijn... ...waarmee u een paar woorden wisselt in een Plutoonse baard. Of hij is de Arabier naast u op de draagvleugelboot. Misschien ook heeft Batombo zich in een moment van grimmige humor... een eerst Europees uiterlijk als dat van O'Donoghuees aangemeten. Ja. Batombo en O'Donoghuees. Maar al te gemakkelijk verklaart men hun vijandschap uit een verschillende opleiding. O'Donoghuees studeerde natuurkunde. Batombo kunstgeschiedenis. Toch is het de vraag... Ja, ja nee, het is, het is stom om zomaar te zitten luisteren. Ik moet beter eerst heel verschrikkelijk ontzettend goed gaan repeteren... wat ik nou over Batombo geleerd heb. Nog even veertien. De rapporten van de agenten 37 en 154 zijn duidelijk. Verhevigde politiebewegingen bij de westelijke zoutvolken op en voor de oceaan van de Sahara. Bij een van die politiegroepen moet Kurisawa Yukio zich bevinden. Ja, u gaat er toch niet wagen een politiepatrouille aan te tasten? Waarom niet? Ons bevel luidt, haal Kurisawa Yukio natuurkundigen. En wanneer wij daarbij tegenstand ondervinden, van wie ook, dient die tegenstand vernietigd te worden. Kolonel. Oh, hier, koerscommando. Ja. We kregen een kort rapport door... van agent 37. Onze agent in de zoetwaterfabriek. De man die Kurisawa Yukio... aan zijn amethiste urplaten herkende? Dezelfde. Lees voor. Agent 37, aarde... aan basisschip missie 99. Urgent. Herhaling. Agent 37, aarde... aan basisschip missie 99. Rapport. Kurisawa Yukio Natuurkundige en Aanhang zijn op weg naar het Toepvolk. Volgens de berichten bevindt dit volk zich 50 kilometer ten noorden van de Zoutkloof. Einde rapport. Herhaling. Kurisawa Yukio Natuurkundige. Uitstekend. Wat zijn de orders, kolonel? En opaf, koerskommando. Ja, kolonel. En de tactiek? We bevinden ons nu drie meter onder het zeeoppervlak. Bepaal je koers. Hef het schip uit het water. Scheer op anderhalve meter boven de golven. Dan kunnen we van een afstand voor een draagvleugelboot doorgaan. Vanavond in de zoutkloof, kolonel. Vanavond in de zoutkloof. Wat, wat is een zoutkloof, kolonel? Het zout dat vrijkomt bij de destillatie van zeewater tot zoetwater... ...kan niet volledig door de industrie gebruikt worden. Nee, nee. Het wordt dus opgeslagen in een onvruchtbare, verlaten kloof... op het meest westelijke kustdeel van het continent Afrika. Maar iemand telt op Mars nog voor ons. Zij stent Klinkens sluit het oor. Uitstekend, uh, uh, Vierfien. Ik zal de manschappen bijeenroepen om dit lied samen te zingen. Dat is, is goed voor het moreel. Zo is het, kolonel. Geloofden ze dat een God de mensen van binnen gemeen had gemaakt. Ja, dat is vervelend om dat te repeteren. Toen kwamen de, human de, de humanisten en die zeiden dat de mensen zelf het belangrijkst waren. En ze waren ook niet gemeen. Nee, maar ze konden juist heel verschillend goed zijn. nou zo? En de Liberalen, dat waren een soort humanisten. Maar die lieten de rijke mensen nog heel verschillend totzelfde op de baas spelen. Ja. En de Socialisten daar weer naar. Hoe We waren dan naar de Communisten? Hmm. Nou ja, goed. De socialisten die wilden het leven al net zo maken als wij het op gaan niet, hey, niet stellen. Maar nou, toch waren die ook heel verschillend op de stond, want die bouwden heel verschillend op z'n grote kantoren. En die zeiden dan weer wat je doen moest. Hé, hey, dan speelden die kantoren dus weer de baas. Nou, Batomo die veranderde het allemaal. Die zei dat ze geen grote kantoren moesten bouwen en dat mensen niet in reuze grote gebouwen moesten wonen. En heel verschillend op veel macht, dat was wel helemaal verkeerd. Nou, gewoon een beetje macht per mens, dat was genoeg. Alles moest in verhouding zijn. Dat had hij dan weer van Palladio geleerd. Ik trek nog voor hem weg, Yokio. Aileen, Aileen, die the man daar. Oh, Gin. Oh, oh. oh. oh. I, the oh. The oh. Ja, Yokio, kom. Oh, oh. <laughs> Ja. Ik weet het. Weet niks. U weet nog niet eens wat we wilde vragen. Hij is doodziek, Jokio. Ik kan er niet meer tegenop. Oh, als, het, als het vanavond maar goed afloopt. Wat, en, oh. ja, maar wat is er met u? Oh, het, het is die ellendige troep. Die rotzooi die we moeten eten. Eh? Moeten? Ik bedoel, is een bepaald binnen enge grenzen... omschreven voedsel verplicht gesteld? Eng. Eng is het, ja. M mijn maag verdraagt het niet meer... Wat is het dan? Te, te bedenken dat ik er als kind dol op was. Die Troep. Maar, maar wat voor troep? Ja, ik, ik bedoel, spreek u duidelijker uit. Zoete. Ja, kom maar, kom maar. Haal diep adem, diep ademhalen. Zo, zoete. Nee, nee. Ja, ja. Zoete. Zoete paling. Hè? Zoete vis? Zoete Paling? Oh, paling, oh suiker, paling, zoete paling. Onze traditionele kindersnoep, maar dat kreng. Oh. Ja, stil maar, stil maar, anders oh. begint het weer. Rustig maar. Die oppertroep, die, die oppertroep dat misselijk maken de mormel... ...heeft het voor iedereen verplicht gesteld als volksvoedsel. Ja? Oh. Oh. Als vanavond... In de toeperonde verslagen wordt. Oh, wat zal, wat zal ik dan lachen? Wat? Ah, ah, ah. Ja, dan stoppen we er in een vat. Zoek de paling. Laat de levende alen over het gezicht kruipen. En dat is nog niks vergeleken met wat ze ons heeft aangedaan. Drie maanden lang! Haar eigen volk! Als u toch een hekel aan haar hebt. Hekel, hekel, zegt u. Nou, dat is nog een zacht uitgedrukt. Ik weet niet hoe. Hoe u uw haat zou beschrijven als u drie maanden. drie maanden lang, dag aan dag, zoete paling gegeten had. Waarom houdt u zich aan de orders. Geef ons antwoord. Is hier een kind terechtgekomen? Ja. Kunt u oh, ons misschien nee. vertellen? Nee. nee, nee. De oppertoep is de baas wie het ook is. Ik, ik heb niet drie maanden lang zoete paling gegeten om nou de wetten te, te verlogenen. Oeh! Wanneer wij over de tegenstellingen tussen Batombo en O'Donoghue spreken... ...kan niemand eronderuit het persoonlijke in de vijandschap te signaleren. Nee, dat heb ik al gezien. Even doen we draaien. Een vijandschap uit de verschillen in opleiding. O'Donoghue studeerde natuurkunde, Batombo kunstgeschiedenis. Toch is het de vraag of een veronderstelde oppositie tussen twee studierichtingen... ...werkelijk tot zulke heftige, om niet te zeggen giftige uitbarstingen aanleiding geeft... Hun persoonlijkheden zijn diametraal tegengesteld. Batombo is, was, geen geweldig redenaar, maar een vriendelijke, geduldige uitlegger. U hoort hier een fragment uit zijn toespraak ter gelegenheid van zijn benoeming tot ererector aan de Universiteit van Olympica. Hé, hey, dit is mijn vader. Het socialisme is een van de drie steunpunten van mijn opvattingen waarvan het biologisch onderzoek en de kunstgeschiedenis de beide andere pijlers vormen. Zal iemand die amethiste oplaten nog eens dragen, nou die van wat is? Bij het socialisme gaat het om het klassieke, theoretische model van het Marxisme, waarbij de economie als de kracht achter de maatschappelijke ontwikkelingen wordt gezien. Een opvatting volgens welke de ideale staatsvorm pas gecreëerd kan worden in een samenleving van overvloed. Met dit voor ogen is het mogelijk de vergissingen te zien die in voorgaande eeuwen werden gemaakt. De sociaaldemocraten troffen een hoog maar niet volledig ontwikkeld kapitalisme waarmee zij soms succesvol tot een zekere modus kwamen. Mm -hmm. De communisten kregen hun eerste kansen in ontwikkelde is. landen. Eigenlijk kan ik dan beter een dector opzetten. Geschiedenisdector. Dan wist ik de geschiedenis. Zo'n Een dektors dektors hebben ze hier niet. Allemaal dectors voor de besturing van karren en van schepen. Wat een verschil. Die Ernst van Batombo met de grommende uitbundigheid van O'Donius. We geven u hier een archiefbeeld. O'Donius na zijn inaugurele reden tot de universiteit van Pluto. Samen met studenten in een kroeg. Al dat gaat praten over de ideale maatschappij en de ideale mensen. Waanzin! Echt iets voor Batombo, die oude goochelaar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Een mens is een beest dat ze plezier zoekt. Gun hem dat! En maak je verder geen illusies. Er is belangrijker werk te doen. Oh, Voor O'Donnellos lijkt alleen zijn vak te tellen. Hij spreekt geringschattend over mensen. Datombo is met niets anders bezig. Voortdurend moet hij waarschuwen. Zelfs op Mars, toen hij daar zo feestelijk werd onthaald. En ik zeg u, wij moeten ons niet verhelen dat ook in onze tegenwoordige samenleving nog veel resten van de vroegere imperialistische, op geld en bezit beluste maatschappij te vinden zijn. Speciaal hier op Mars. En deze ziektekiemen mag u niet onderschatten. Ik de stem klinkt ons luid in het oor. En geen ons met jou van ons. Hij werkt voor ons, hij gaat ons voor. En alleen met hem handelen op. Leven het zwarte plateau! Leven het zwarte plateau! Leven de kolonel! Cruiscommando, wanneer zijn we in de zoutkool? Nog geen half uur, kolonel. Uitstekend! Maar één man telt op mars nog voor ons. Zijn stem ons in het oor. En nog geen met de Die oude goochelaar. Zo duidt O'Donoghuees Batombo stevast aan. Die ironie wil echter dat O'Donoghuees zelf de oudste van de twee is. In 1990 geboren werd hij, jong, in 2015... aan de Harvard University benoemd waar hij onder andere... Yukio Kurisawa met zijn neomechanistische ideeën beïnvloed. Hé, hey, dat is mijn vader. Goed, het stond ook ook niet als klopie, die? Batombo werd geboren in 2040, O'Donoghuees in 1990. Berucht werd de volgende uitspraak van O'Donoghuees. Geloof de grootste stommiteiten van Christian Huygens en Isaac Juden zijn waardevoller dan de briljantste formuleringen van de Goethe, Marx of Batombo. Hij is hier vaak op aangevallen, maar redeert hem niet. Zoals hij zich nooit druk maakte over de uitwerking van zijn boertige grappen of zijn aanstootgevend gedrag. Terwijl Batombo de beide amethysten oorplaten, horend bij het ererectoraat, zorgvuldig bewaarde, ging O'Donnellous er wel zeer nonchalant mee om. S'middags kreeg hij ze, en onder de uitroep: wat moet ik met twee medailles? kwakte hij een van diezelfde avond nog in een bar op de tap als betaling voor een glas whisky. Nou, dit is niet eindelijk. Nog is het <laughs> in de... <laughs> Nee, de nee, wil ik eens even terugnoemen. Ja, hier moet ook nog even zijn. Wel, Baton bode bij de amethistoorplaten oorplaten horend bij het eere rectoraat zorgvuldig bewaarde, ging O'Donnie er wel zeer nonchalant mee om. Smiddags kreeg hij ze, en onder de uitroep wat moet ik met twee medailles, kwakte hij een ervan diezelfde avond nog in een bar op de tap als betaling voor een glas whisky. Pjeet, ik kan het echt technisch schelen. Ik oh, had dat hij mijn vader wat beter les had gegeven, die is heel komt in het ijdel. Die blijft ze dragen. Zal ik naar verder draaien? Nee, ik heb geen zin meer. Ik heb nog genoeg les gekeken. Oh, als Manja nou hier was, dan gaf ik er eerst het stekje. En dan gingen we daarna gingen we Batombo en Donnie Jongs spelen. Ja, wat donny een is die ze verschiek ontzettend leuk. Nou, ik geloof dat ik Batombo beter vind. Het, het spijt me. Wat spijt? Ik bedoel, spijt is wel het laatste wat ik op dit gladde kop van jou zie. Professor Kurisawa, ik ben mij de spanning waarin u verkeerd bewust. Daarom zal ik u ook dit niet aandeken. Wat is er gebeurd? Het is ongehoord. Deze hele waanzin is ongehoord. Een verwend kreng van een kind, tiraniseerd vanaf een door kaartspelen verkregen troon. Een uiterlijk normaal volk zover dat ze drie maanden lang hun gebit met gesuikerde paling verpesten. Dat is de situatie die jij me vraagt te accepteren als ik op zoek ben naar... naar... Oh, god. Mevrouw, ze liepen niet eens toe. Er stond een wacht voor de tent die me de toegang weigerde. Mij, de afsluiter van de oppeltoep en de opzichten van de toep ronde. Ja. Ja, u hebt gelijk. Moet het nog maar eens proberen. Yukio, die man wil ons echt helpen. Dat, dat had hij lang kunnen doen. Ik bedoel, waarom gehoorzamen mensen wetten? Waarom gehoorzamen ze aan wetten op het verkeerde moment? Zit de diepe die televisie maar aan. Maar je ziet ineens met allemaal mannen uit de geschiedenis in de tent. Nee. En het lijkt zo heel verschillend ontzettend echt. Oh, alleen het zand waar niet op als ze lopen. Huh. Ik kan eigenlijk best heel veel bedenken. Oh, dan stopte ik de filosofie van en Donnerhoeks bij elkaar. En dan maakte ik er een, een, een nieuwe filosofie van. De filosofie van David Kurisawa. <laughs> ja, de filosofie van David. Hey. Ook Donnerhoeks, die zei toch dat je geen illusies moest maken over mensen? Maar hij heeft gelijk. Ik maak ook helemaal geen illusies over die hele Ik in de oppertoep. Nou, nee, maar dan, dan moet je ook niet wachten zoals mijn vader naar Lien. Nee. Dan moet je wat doen. En dat zal ik. Hij is nog niet terug. Nee. En ik zie David ook nergens. David, David, David verdwijnt niet zomaar. Dat dacht ik van Floris ook. Sorry. Ja. Ik bedoel, het is zo, ik, ik moet me meer met David bezighouden. Ja. Ik wil ze allebei, Floris en David. Ik wil jou, ik wil jullie alle drie. Alleen, geloof je dat het zou kunnen, David, behouden? Laat hem dan meer zijn gang gaan, Yukio. -Oh. Schrijf hem een eerlijk antwoord als hij dat vraagt. Hak niet zo. Maar op. ik word echt gek van dat stopwoord van Ach. Ik wil winnen. Spelers wachten op u in de ziel voor de Mannen, Drie patrouilles staan hier klaar voor de zaak van het Zwarte Plateau. U moet voorzichtig zijn, denk daaraan. Uw taak is observatie. We tasten de kracht van de vijand eerst af voor we toeslaan. Leven de zaak van het Zwarte Plateau. Leven in perbrie. Leven, leven in perbrie. Maar één man telt op maar nog voor ons. Zijn stem klinkt ons luid in het oor. En nog geen ons met juich van gewond. Lien had het me al bijna gezegd. Ik had het goed te pakken en ik duwde er naar die vissen. Ze schreeuwde al, ja, Eileen, ze wilde het al zeggen. En toen stond die rotkerel er ineens. Zo jammer, David. Doei. Ik, ik vind het dapper van je. Ik dacht, jullie doen maar niks, je wacht maar. Mijn vader, die... jullie jo jongens buiten, bij de zilveren tent. Ik wil er zeker meteen bij zijn als dat rotkerel verslagen wordt, die trut. Nee, nee, nee, nee, David. Het is oh, een nee. klein, verlaten meisje. Dat is helemaal niet waar, het is een trut. Is het ja, een heel verschrikkelijk, ontzettende... Nee. Nee, dat zeg ik niet meer. Nou, ik het kind heb meegemaakt. Mm. Ben ik U weet waarvoor wij hier bijeen zijn. Drie maanden hebt u gespeeld en gespeeld. Wedstrijd na wedstrijd om deze eer te spelen in de zilveren tent. Buiten wacht ons volk. Het wacht op de afloop van deze finale. Het wacht op de oppertoep die ons de volgende drie maanden zal regeren. Spelers, bent u gereed? Ja. ja. ja. Tafel 1... Speler, speelt u de eerste kaart. Tafel 2. Speler, speelt u de eerste kaart. Toep! Nou, die gaat worden die voor Tafel 3. Heer oppertoep opper aan u de eer om de eerste kaart te spelen. Ah. Ja. Wel nu, kom, kom. Heer een opper toep. speelt u nou de eerste kaart? Of weet u niet meer hoe het spel gaat? Bij het toepen zijn geen troeven, maar wel moet iedere speler kleur bekennen zolang dat mogelijk is. Kom je eraan? Ik oh, hoorde het kreeg van de schildwacht. Hij was niet eens boos op me. En toch had ik de tent stukjes te gesneden. Nee. Ach, misschien was hij misselijk. Bij het toepen is tien de hoogste kaart. En daarna volgen negen, acht, zeven, <kliek> aas, heer, vrouw, boer. Iedere speler krijgt vier kaarten. Het is de bedoeling de laatste slag te winnen. Dat u de laatste kaart op het toep? U had toch wel een vierde kaart? Verstop hem dan niet. afsluitsel. U moet spelen, zijn op het oppertoe. Een boer. Een boer. De laatste kaart. Als u winnen wilt, moet u volgend spel wel beter zijn. Punt het het is zaak om geen punten te maken. Iedereen die verliest, die krijgt een punt tegen zich. Eén punt als er niet getoept is. Twee punten wanneer er één keer getoept is. Drie punten als iemand over de eerste toep heeft overgetoept. Hm. In theorie kan het toepen, overtoepen en over, overtoepen zeer lang doorgaan. Spelers die kunnen stoppen door te zeggen, ik ga weg. is spel en weer speelt u niet. U moet bekennen. Daar ligt toch een lage kaart op tafel? Ja. Speelt u dan, heert ze een toep. Ik toep. Even kijken naar uw medespelers. Wie gaat er weg? Nee, nee. Ik toep over. Ja, en daar toep ik toch eens even overheen. <laughs> en ik toep daar weer over. Ah, speel uw kaart. Nee. Nee. Spelen. Ja, toep over alles heen. Daar toep ik dan bovenuit. En daar ga ik dan even mee. Yes. Ik toep er nog eens overheen. Uw kaart heet de oppertoep. Nee. We zijn aan het beslissen de puntentaal U kunt niet nog eens overtoepen. Nee. Hier dan die kaart. Dat dacht ik al. Auw! En niet eens de goede kleur. Dan ben ik de oppertoe. Ik heb een ding in mijn hand. Jullie ben niet meer Jullie Ik niet meer Jullie zijn niet meer dankbaar. Ik niet meer dankbaar. niet niet Weer, ze is verslagen. Oh, er is een nieuwe oppertoep. Ze is gek. Ze dragen hem rond. Ze dansen net onder goed, Net goed, net goed, net goed voor het rot ging. Ik Ik probeer bij de nieuwe oppertoep te komen. Ik, ik bedoel, ik wilde hem meteen aanspreken, maar ze doen hem opzij. Kom mee. Komen jullie mee? Misschien ja. kunnen we met z'n drieën door die massa heen komen. Haat me, haat me. Ja. Dat, dat, dat zit achterin onze tent. Jullie moeten... Dit was het twaalfde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Vecierone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek, David door Olaf Wijnands, Aileen door Corrie van der Linden. Yasu was Eva Jansen, de zieleteller Dick Scheffer, en de afsluiter Jan Borkes. Inspecteur Neruda werd gespeeld door Frans Zomers. De overvaller door Hans Hoekman. En agent 14 door Ger Smit. Bartombo was Joost Prinsen.